5 uur. Waterbalgemoed met het NOS Journaal. De KNVB wil de agressie en het geweld in het amateurvoetbal... beter in kaart brengen. De bond wil daarvoor voormalige agenten, reservisten... en zogenoemde stadsmariniers naar de voetbalvelden sturen... om te kijken wat daar gebeurt. Vooral bij risicowedstrijden en probleemclubs. Het idee is dat zulke professionals goed kunnen observeren... en bij incidenten bewijs kunnen verzamelen... Daarmee wil de KNVB een beter zicht krijgen op de hoeveelheid agressie en het geweld. En uiteindelijk ook probleemclubs in het amateurvoetbal kunnen royeren. Een van de verdachten van het plannen van een aanslag in Nederland is vrijgelaten. Volgens het OM is er tegen deze 18-jarige man uit Arnhem geen nieuw bewijs gevonden. Maar hij blijft wel verdachten. Dus de zes anderen, die ook in september in Arnhem en Weert werden opgepakt, zitten nog vast.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 Voetballers bij FC Barcelona verdwienen gemiddeld... het meeste van alle sporters ter wereld. Bijna 12 miljoen euro per jaar. Dat bedrag is wel vertekend, doordat sterfspeler Messi... jaarlijks minimaal 55 miljoen euro op zijn rekening krijgt. Op de tweede plek in de salaristop staat Real Madrid... met ruim 9 miljoen euro. Van de voetbalcompetities is de Premier League de meest lucratieve. Een speler in de Engelse competitie verdient bijna 3,4 miljoen euro. Het weer nog. De komende uren blijft het bewolkt bij een graad of twee. Vannacht kan het plantinwaarts licht vriezen. Morgen vooral in het noorden wat zon bij drie tot zes graden. Het blijft overal droog. Dit was het NWS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit Verkeersupdate. is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat nu een dozijn files in de meeste. Leveren niet meer dan vijf minuten vertraging op. Dit zijn zo'n beetje de uitzonderingen daarop. De A9 van Amstelveen Alkmaar. Tussen Akersloot en het knooppunt Kooimeer. Zes kilometer en tien minuten extra. En op de N201 vanuit Hoofddorp naar Zandvoort. Tussen Hoofddorp en Heemstede. Drie kilometer. Hier is de vertraging twintig minuten. En op de N246 vanuit Beverwijk. Staat tussen Noorddijk en de aansluiting met de N244. Drie kilometer op je tien minuten.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 Ik laat me tranen, ik laat ze nu maar stromen En ik sluit mijn ogen, zie verschijnt in mijn dromen Ik valt zo weg, je warmte naast mijn lichaam Maar zeg me, waar is het mis gegaan? Ik voel heel even, je hand in de mijne, En je lippen, oh zo langzaam verdwijnen Ik wil geen seconde voorbij laten gaan Want jij en ik, we zijn zo prachtig, paar. Ik fluister zachtjes, je valt in slaap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 这夜 yeah, yeah. Slow and everybody started looking for shoes That great goose got your girl feeling loose Now I'm wishing that I didn't wear these shoes It's like every time I get up on the dude Paparazzi put my business in the news And I'm like, get up out my face Or I turn around and spray your ass with me My lips make you wanna have a taste You got that? I got the base.